De komende dag wordt de officiële uitslag verwacht van het referendum over de nieuwe grondwet. Waarschijnlijk heeft een overweldigende meerderheid voorgestemd. De moslimbroederschap had opgeroepen tot een boycott, maar het lijkt erop dat de opkomst hoger was dan 50 procent.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 Bij de aanslag kwamen in totaal 16 mensen om, onder wie 13 buitenlanders. Eerst blies een zelfmoordterrorist zich op in het restaurant. Daarna openden twee aanvallers het vuur. Het restaurant in Kabul is populair bij diplomaten en buitenlanders. De Taliban hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. FC Twente heeft bij de hervatting van de eredivisie thuis gewonnen van Heracles. Het werd 3-1. Twente staat nu op gelijke hoogte met de koplopers Ajax en Vitesse... maar die spelen dit weekend nog.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 Welkom terug bij Nooit meer slapen, eetsprookjes en nachtfabeltjes en nachtmaaltijden. Want hoe zit het eigenlijk met de nachtmaaltijd? Is dat inderdaad een dikmaker of kun je gerust s'nachts nog een broodje zwarmen halen of iets anders uit de kast gissen? Dat hoort u zometeen. Een uh, boek is erover verschenen over eetsprookjes van Huibstam. Stam. En uh, we gaan mee op rondleiding met uh, Alzheimer patiënten. Want dat is een nieuwe raasje zo'n beetje aan het worden in musea. Om speciale rondleidingen voor Alzheimer patiënten te organiseren. U kunt ons mailen @vpro.nl En we zitten ook op Twitter VPRO NMS. Maar eerst bellen we... Elke dag met een schrijver of dichter, en dat doen we de hele week door om te kijken hoe die geïnspireerd kan raken door de actualiteit. En deze hele week is dat uh, Jamal Oeriachi, schrijver van romans als Vertedering en de Verdietiging van Prosper Morel. Goeienacht, uh, Jamal. Goeienacht. Is het nog gelukt om je bezoek uh, de deur uit te werken vannacht? Het uh, slagenman is afgelopen. Naar een uh, psychiatrische spoedafdeling. En uh, PEFCO is weer aangekleed. En uh, verder ligt iedereen nu te slapen. Dus het is allemaal. Uh, het is hebben alle rust en stilte nu uh, voor de uitzending. En had je zelf nog uh, last van een uh, licht gonzend hoofd uh, bij het ontbijt? Of viel dat eigenlijk allemaal nog wel mee? Het ging allemaal wat moeizamer uh, vandaag. Maar uiteindelijk, ach, uh, na het eerste herstelbiertje gaat het allemaal weer. Dus dat is, uh, ja. Je, je klonk nog redelijk samenhangend. in tegenstelling tot je omgeving, kan ik zeggen. Toch wel, hè? Ja, ja. ja ik, het kostte moeite, maar het, het ging wel. Ja. Het, uh, het is inmiddels één uur geweest. Dus om dan nog over, over je kater van de nacht ervoor te praten, daar moet je overheen zijn. Dus we gaan het snel hebben over. Uh, de afgelopen dag. Wat, uh, wat heeft jou uh, tot schrijven uh, gebracht? Een foto. En ik, uh, ik zal eerst mijn verhaaltje voorlezen. en dan uh, beschrijven welke foto dat was. Oké. Okay. Uh, um, de You Only Live Once. Gisteren waren we in Utrecht op de vakantiebeurs. We hebben al leuke dingen gezien. We gaan eigenlijk nooit op vakantie... maar vandaag voelden we het toch alsof we een reis rond de wereld maakten. Bij de, sta bij de stand van Rwanda werd het even spannend. Een van de standmedewerkers, een lange nikker... met een blauw bovenlijf en een lendendoek van luipaardvel... kwam op ons af... Willemien schrok en fluisterde iets in mijn oor over genocide en kapmessen. Maar deze nikker was goed lachs en begon een traditioneel dansje te doen. Het was leuk om naar te kijken. Hij maakte er ook rare geluiden bij. Ergens leek het een beetje op de volksdansen uit ons eigen dorp... al hebben wij meer kleren aan en zo hoort het ook. Dat zo'n nikker bijna in zijn blote kont staat te hossen. Daaraan kun je zien dat het toch een stel barbaren zijn daar in Afrika... De zegen van de lieve heer rust er in ieder geval niet op. Daarom hebben ze ook altijd honger. Het was leuk om kennis te maken met andere culturen... maar aan het eind van de middag waren we toch behoorlijk moe. We dronken nog een kopje koffie en daarna hielden we het voor gezien. Buiten, op de parkeerplaats, zagen we het nikketje terug... dat voor ons had staan dansen. We hadden hem bijna niet herkend. Hij droeg een leren jek, een spijkerbroek, sportschoenen... De capuchon van zijn sweater had hij over zijn hoofd getrokken. Hij grijnste toen hij ons naderde. Willemien duwde haar handtasje wat dichter tegen zich aan. Ik opende snel de auto en stapte in. De nikkers zwaaiden, terwijl wij wegreden. Het was een leuke dag, maar het was ook wel weer prettig om terug te keren naar huis. Zo, welke foto was het eigenlijk? Er stond een foto in de Volkskrant vandaag van de vakantiebeurs... met als kop Rwanda ontdiend Staphorst. Aha. En daarop, daarop te zien is een bejaard Staphorst echtpaar... dat de beurs bezoekt in klederdracht. En daar staat een Rwandees voor hun te dansen... In, uh, nou ja, zoals beschreven in het verhaal. En het is een, het is een prachtfoto, maar het, het toont helemaal het heerlijke cliché... van ach, de, de blanke resteling die naar het uh, dansende aapje kijkt. Het is, het is uh, schitterend, ik Binnenkort nog echt online komt of zo. Dus, uh... het, woord, uh, het woord nikker heb ik echt zo lang niet gehoord. Gelukkig ja. ook maar. Maar dat, dat, ja, is, dat, dat is, is echt, echt, echt, echt prehistorie. En, en, ik, ik, uh, er gingen allerlei alarmbellen in mijn, in mijn hele lijf af. Ik, een beetje, beetje om. On, on, on, ja, het is literatuur, het is fictie, alles mag. Ik vind ook alles best als het literatuur en fictie is. Maar het woord nikker, daar dacht ik, dat kreeg van. Oeh, Jezus. Oh, god, dat ja. was lang geleden dat ik dat woord hoorde. Kan dat nog? Ja, dat, uh, nou hou ik de ook het ooit voor de klanten. Ja, volgens mij heeft, ja. Het, uh, heeft het nooit gekund. Ja, dat is, dat is natuurlijk grappig dat alles uh, toeristisch wordt in Rwanda is inmiddels ook een, een uh, vakantiegebied. Uh, blijkbaar ja. ja, ja. Dat is toch wel, uh, nou het kan verkeren. Uh, na twintig jaar ongeveer, wat is het, wat die genocide daar heeft gevonden... dat er blijkbaar ook weer uh, goede dingen gebeuren. Dat is dan wel weer. Als dus ja. we dan nog iets, iets moois, een mooie boodschap eruit willen halen, dan is het misschien dat. Ja. Ja, ik zou het als iets heel positiefs zien, dat het toerisme aantrekt en dat er weer geld te verdienen ja. valt. En ik zou het ook als iets heel positiefs zien als mensen, in welke klederdracht dan ook, eens naar een ander werelddeel afreizen om daar te zien dat mensen daar weer hun eigen gebruiken hebben. Het zou heel mooi zijn. Ik, ik mocht het, uh, het... echt paard luisteren, dan raad ik ze toch aan uh, om daar maar te gaan kijken. Ja. Ja. Ja, wel zweten onder je, onder je klederdracht waarschijnlijk. Dat vast wel, ja. ja. Goed. Jamal, ik, uh, ik vond het uh, gezellig deze week. Uh, dank uh, ja, je wel voor je verhalen het, ja. en voor de nodige chaos die je met je mee hebt gebracht. Af en toe, ja. Ik uh, noem nog even je romans, mochten mensen de smaak te pakken hebben. Vertedering nee. en de vernietiging van Prosper Morel. Jamal Oriachi, dank je wel en nog een hele goede nacht. Goeiedag nacht, Pieter. U luistert uh, naar de VPRO, nooit meer slapen. S'avonds als het laat is, je ontwapend naast me klaar zit om eens goed, echt goed te praten. Telkens als het weer zover is, denk ik dat je nu wel echt weet hoe en wat. Wat doe jij als je wist dat zij, of als je wist dat ik telkens weer opnieuw met dezelfde drang? S'avonds! het uh, nummer en het is een nummer van Rita Sipora dat zij heeft uh, gezet op haar CD, als ik kijk en die is uh, onlangs verschenen en morgenavond dan speelt zij uh, in de Oosterpoort in Groningen tijdens het Eurosonic Noorderslag uh, Festival. U luistert naar Radio 1, de VPRO, nooit meer slapen. Sinds april vorig jaar organiseren het Van Abbe Museum in Eindhoven... en het Stedelijk Museum speciale rondleidingen voor Alzheimer-patiënten. De rondleidingen waren meteen zo'n groot succes... dat ze komend jaar ook in tien andere musea gehouden zullen worden. En Nicolau loopt in het Van Abbe rondje mee. Na een kopje koffie of thee gaan we in rolstoelen of met krukjes langs de kunst. We beginnen met de schilderij waar mooie kleuren in zitten... of een beweging wat de mensen meteen aanspreekt. En dan hebben we een officiële gids erbij die daar meer kan vertellen. En wat doet u? Ik kijk of de mensen kunnen aansluiten of ze een rolstoel nodig hebben... of dat krukje niet omvalt, uh, dat soort dingen. Ik ben ze wat behulpzaam. We gaan een rondleiding doen met uh, in het begin wat schilderijen en daarna andere dingen. Maar het zal allemaal iets te maken hebben met beweging. Oh, ja. Dus uh, dat zullen ja, we op verschillende we allemaal... manieren zien. Ja, we bewegen om er te komen. Ja, dat ja. Ik zeggen, wij en misschien worden we bewogen door de schilderijen. Dat kan ja, dat ook Of door de kunstwerken. werken. Ja, dat He? is een mooi ja. werkwoord hoor. Zometeen als de eerste groep uh, een eindje doorgelopen is, dan kunnen wij ook gaan. Ja. ja, dan gaan we zo achter. Goed, dan gaan we zo. Ja, wij gaan onze eigen weg. Oh, jee. Ja, ik heb <laughs> een. We hebben een andere doen. route ja. ja. Stefanie Metzenmakers. Jij bent de coördinator van het Alzheimer programma, zowel hier in het Van Abbe als in het stedelijk. Je hebt het eigenlijk opgepikt als stagiaire in het MOMA in New York. Misschien wel het bekendste, grootste uh, hedendaagse kunstmuseum ter wereld. Wat zag je daar dan, dat je dacht... dit moet ik in Nederland ook gaan verspreiden? Nou, wat ik zag, uh, ik kende de doelgroep nog niet heel erg goed... dus ik was best wel benieuwd naar nou, zo'n Alzheimer programma. waar gaat het dan over en is dat niet heel erg zwaar? Dus toen ik daar naartoe ging, dacht ik, nou, ik ben benieuwd. Maar wat me gelijk opviel, was dat er ontzettend veel plezier... in deze groep zit. Uh, mensen waren heel erg uh, enthousiast, omhelsten uh, uh, elkaar... Uh, heel veel positiviteit, ook vanuit die rondleiders... Misschien is het leuk om eerst even te kijken. Wat is hier te zien? Ja, in, hier is het een... oh, dat roze roze met het snapje ja, ja, zwart, ja, juist en daar, en het Het is, is een, een witte snaveltje. Ik zie dat zwart als snaveltje. Ik zie het zwart, meer als een neus. Ja, ja, en dat, dat witte dingetje eronder, dat is zijn uh, snaveltje. En wat ik dus zag tijdens die rondleiding is dat. Uh, ja, mensen kregen echt, uh, mochten echt weer even onder. Maakte echt onderdeel uit van, van, uh, van die rondleiding. Dus er werden heel veel open vragen gesteld. Mensen werden op hun gemak gesteld. Uh, hadden echt het idee van: ik draai weer even mee en ik word, er wordt naar mij geluisterd. En die ziekte, daar hebben we het gewoon niet meer over. Dus uh, heel erg uitgaan van wat mensen wel nog kunnen in plaats van wat ze niet meer kunnen. En humor. Er werd heel veel gelachen. Dus dat, dat vond ik heel mooi om te zien. Ik dacht dat is zo belangrijk voor deze doelgroep. Dat je even zo'n moment van, uh, ja, van plezier kan creëren voor die persoon met Alzheimer. Maar zeker ook voor die mantelzorger. Er is nogal wat beweging in, hè? Ja, ik blijf die vogel maar zien met die roze achterkant. Ja, en het als de de de... De, dat neusje, dat wikt het, dat is de neus. En dat zwart is zijn ogen. Ik, ik zie daar een vogel in. Ja, en zit op een stoel. Ja. Annabel Cuperes, een van de rondleiders. Die humor in die rondleiding, is dat inderdaad een van de kenmerken? Ja, dat lijkt er soms wel op. Het is heel verrassend hoe mensen, misschien omdat ze onbevangener zijn... heel humoristisch uit de hoek kunnen komen... Ik kan niet altijd uh, zeker weten of dat ook bedoeld is. Maar als anderen erom lachen dan uh, zo'n persoon die, die een beetje een grappige opmerking maakte... die lacht dan ook vrolijk mee. Dus, uh, ja. Ik vind het vooral heel leuk bij rondleiden als je te maken hebt met mensen die niet bang zijn om zelf iets in te brengen. Hè? Een emotie te laten zien bij een kunstwerk... maar ook vragen te stellen of een, gewoon een opmerking die opkomt te plaatsen. En dat merk ik al vaak bij kinderen, dat vind ik heel leuk. En ik wil het niet over een scheren... maar mensen met een vorm van dementie zijn in ieder geval ook vaak wat onbevangener. En dat geeft heel mooie aanleidingen om op, op door te praten... Dus het gewone museumpubliek is soms wat uh, blee en uh, saai? Ja, soms wel. Ja, ik kan het niet anders zeggen. Is dat het verhaal wat bij dit schilderij hoort of verzin ja. jij dat? Nee, dat is verzin ik niet. <laughs> Omdat we het thema beweging hadden, begonnen we met twee schilderijen... waarvan het eerste een schilderij is van Robert Delaunay, waarop een aantal sporters te zien zijn en uh, een... Uh, Reuzenrat reuzenrad en een vliegtuig in de lucht en ook de Eiffeltoren. En een andere schilderij was van Kandinsky en daar is een landschap op te zien. Nou, het eerste schilderij met die sporters, daar eh, is niet alles heel erg herkenbaar... zodat het voor sommige mensen ook aanleiding was om in een aantal sporters vrouwen te zien. Hè, dat is, die meneer die, eh, is daar in ieder geval zeer in geïnteresseerd. Dat heb ik al, al vaker gemerkt, dat is ook heel leuk om dat mee te maken. En dat geeft ook helemaal niks. Hij houdt wel van mooie vrouwen. Ja, of, of van de afbeelding van vrouwen. Hij, hij maakt dan ook altijd zo'n gebaar van, het, uh, van de contour van een lichaam. Het is gewoon eigenlijk heel mooi. Ja, en is kunst dan iets bijzonders? Of, of, even plat gezegd, zou je ook met z'n tweeën naar de dierentuin kunnen? Uh, ja, ik denk dat, uh, dat de kunst is een aanleiding voor een gesprek. Dus als je samen naar de dierentuin gaat... dan kan dat ook samen naar de wasbeertjes kijken. kan natuurlijk ook voor een gesprek zorgen. Maar ik denk wel dat kunst... en zeker ook als we naar de, kijken naar de collectie van het Stelik en van het Van Abbe... heel veel van de kunst die hier te zien is... zit zeg maar tussen het figuratieve en het abstracte in. Dus aan de ene kant heb je iets wat herkenbaar is... wat veilig is voor mensen... maar tegelijkertijd heb je nog heel veel wat aan de verbeelding overlaat. En ik heb het idee dat daar de meest interessante gesprekken ontstaan. Omdat er dus heel veel mag bij de kunst die je ziet... Alles wat je daarin ziet, dat, uh, dat klopt. Want dat is je eigen fantasie wat je erin kan leggen. Dus ik denk zeker dat uh, je kan heel veel, uh, veel dingen doen met deze doelgroep. En uiteindelijk gaat het natuurlijk ook denk ik, om die sociale context. Het feit dat je met elkaar bent, dat je samen iets leuks onderneemt. Dat is zeker een belangrijk onderdeel van dit uh, programma. Maar uh, de kunst brengt daar wel, uh, geeft daar wel iets extra's naar mijn idee. Ja. Hebben jullie mensen in je nabije omgeving die aan Alzheimer lijden? Ja, mijn vader en vroeger mijn oma. Maar mijn vader, die ja, dat uh... van mijn oma vond ik het al schokkend, maar van mijn vader volg ik dat dus veel bewuster, want mijn oma is al lang geleden. Ja. ja en heeft hij wel zijn rondleiding hier gedaan? Hè? Nee, ik denk dat hij daar nog niet uh, op zit te wachten, want hij wil helemaal niks wat hem eventueel zou bestempelen als iemand met dementie. Maar het zou wel heel erg leuk zijn voor mijn vader en moeder samen. Want ik zie ook hoe mijn moeder er als mantelzorgster onder leidt. En dat vind ik ook het mooie van dit project. Dat het voor de persoon met dementie is. Maar ook voor de mantelzorger. Dat je samen eigenlijk... Je relatie verandert helemaal door die ziekte. De een wordt afhankelijk van de ander. En de ander loopt de hele tijd te zorgen... in plaats van nog iets te ontdekken. En het is zo mooi dat mensen hier samen weer iets kunnen ontdekken... Een beetje opnieuw beginnen misschien. Bent u hier voor de eerste keer? Tweede keer. Hier. Bij deze rondleiding ook in het Van Abbe? U moet nog een keer vragen. Nou, u bent hier voor de tweede keer al? Ik ben hier voor de tweede keer. Ja, maar jaren geleden ben ik meer hier geweest. He, dan was het... Of jong, dat, dat, ik, dat ik jong was. En dat ik er een groter plezier mee hoorde. En uh, met andere vrienden, weet ik veel. En aan mijn hele tijd heb ik nergens geen tijd meer voor gehad. En uh, ik heb er de lol in. Jij ja, houdt wel van musea. En, uh, sommige dingen, nou, dat vind ik heel mooi. En dat zeg ik dan ook. Ik heb zelf geen uh, mensen in mijn omgeving, in mijn directe omgeving met Alzheimer. Dus ik ken het niet zo goed. Maar ik voel me dan hier meteen een beetje ongemakkelijk. Het idee dat ik niet. Uh, dat dat er miscommunicatie ontstaat en ik begrijp hen niet en zij begrijpen mij niet. Hoe ga jij daarmee om, Annabel? Um... Ik had het idee dat jij dat helemaal niet had. Nou, ik weet niet zeker of ik ze altijd goed begrijp, maar. Ik probeer het heel erg te volgen. En ik probeer mee te denken, maar dat doe ik eigenlijk altijd wel... als ik met mensen voor een kunstwerk sta. Want er zijn heel vaak opmerkingen waarvan je even moet denken... uit welke achtergrond komt nou zo'n opmerking. En, uh, dus wat dat betreft vind ik het niet heel anders. Er zijn soms wel onverwachte dingen, maar ja, daar, daar hou ik ook wel van. Dat, uh, en dan moet je maar kijken. Ja, dat is een beetje improviseren, maar dat maakt het ook leuk. Maar zijn er een soort van do's en don'ts in de communicatie... Ja, ik ja. denk wel dat je... je de allerbelangrijkste regel lijkt me mensen gewoon serieus nemen. En uh, proberen met hun mee te denken en te communiceren en niet tegen hun te praten. En uh, ja, dus... een don't, uh, ik, Wat je echt niet moet doen is vertellen wat iets is en al het andere uitsluiten. Maar dat vind ik altijd uh, opgaan ook bij kunst. Ja. ja, en volgens mij, wat ook heel erg belangrijk is... er bestaan geen foute antwoorden. Ja, dus we hebben ook wel eens iemand gehad... een mevrouw die zag overal de oorlog erin Werkelijk bij ieder kunstwerk. Uh, waarvoor, ja, voor ons was het soms moeilijk om dat daar ook in te zien. Maar als zij dat erin ziet, dan zit dat daarin. Dus dan moet je haar bekrachtigen in dat idee. Zonder dat je, denk ik, de rest van de groep... Uh, uitsluit dat zij dat niet zien. Uh, dus ik, volgens mij komt er heel veel geduld uh, bij kijken. Respect, inderdaad ook wat, wat Annabel zegt, uh, op een volwassen manier. Het zijn ook volwassenen. Uh, maar wel in gedachten houden er bestaan geen foute antwoorden. En, uh, en mensen niet uh, terecht wijzen, denk ik, op... Uh, uh, nou, nee, dat zit er dus echt niet in. En wat, ook, wat denk ik ook wel belangrijk is, als mensen dingen uh, vaker zeggen. Ja, Dat heb je natuurlijk bij deze doelgroep... dat ze af en toe dingen herhalen. Dan moet je niet zeggen... ja, maar dat heb je net al gezegd. Dan moet je gewoon weer met dezelfde interesse... nou, wat interessant dat u dat zegt. En uh, Dus uh, ja, ik denk, denk dat dat wel belangrijke punten zijn... om in gedachten te houden. Jij werd zelf ook af en toe getest. Was er iemand die, die af en toe vroeg... verzint u dit nou of is dit echt zo? <laughs> ja, dat komt trouwens heel vaak voor. Hoor. Dat, uh, ook, dat ligt niet aan de, de doelgroep nu. Dat, er zijn mensen die een beetje sceptisch hebben over verhalen over kunst. En dat kan van verschillende achtergronden komen. Iemand kan zeggen, Nou, je moet het aan het werk kunnen zien. En alles wat je erbij zegt is te veel. En, uh, en dan een beetje argwanend van waar komt het vandaan. Moet het is wel een beetje feitelijk blijven. Uh, voor sommige mensen wel. Ja, heeft u vandaag al iets moois gezien? Of u vandaag al iets moois gezien? of ik ook iets gezien heb van... De... Iets moois vandaag. Niet veel. Alleen die, de abstracte dingen... Die, die komen bij hem minder goed binnen, denk ik. He, dat was ja. vandaag een beetje het geval, hè? Ja. U houdt meer van uh, figuratief werk, Wil. En ik vind alles bij elkaar. Het is allemaal wild en fijn en mooi en apart. En ik kan niet allemaal... Zeggen ineens. Begrijp je? Dan uh, ik geniet ervan. Zonder meer. En, uh... Ja. Meer valt er eigenlijk ook niet over te zeggen. Hmm? Meer valt er ook niet over te zeggen, eigenlijk? Nee, maar ja, de leeftijd van mij begint ook te spelen. Maar ik blijf braaf. Oké? Okay? Heel goed. Is het makkelijker geworden in de omgang met je eigen vader... of blijft dat altijd even ingewikkeld? Um, nou, in zekere zin ben ik er wel kordater door geworden... ten opzichte van mijn vader ook. Minder, minder bang om bepaalde dingen aan de orde te stellen... en bepaalde uitspraken te doen. Ja. Ik, ik, ik heb ook het idee dat ik nu iets meer van de achtergrond weet... omdat ik ook zie dat, hoe dat bij verschillende mensen anders kan zijn... Ik weet er misschien wel meer over dan mijn ouders. Dat is heel bitter. Maar in zekere zin geeft dat ook een gevoel van vertrouwen. Van, nou, Ik kan dit of dat wel tegen je zeggen. Ja. Dus je kan makkelijker praten ook. Ja, ik kan makkelijker dingen bemoeien, noemen in ieder geval. Ja. Ja. Wij geven altijd aan het eind een afbeelding mee van schilderijen die we bekeken hebben. Zodat u thuis nog eens iets heeft om, om nog eens op te aan terug te denken en om... Is dit Kandinsky? Dit is Kandinsky. Mooi hoor. En dat geven we aan oh. iedereen. Dus er... Dankjewel. Verschillende plaatsen daar, nog eens naar kunt kijken. Vond u deze het mooiste? Die kan ik inlijsten. Ja, ja. dit is prachtig, dat is om in te lijsten. Dat is... Je zou het niet echt willen hebben, maar ja, er is er maar één van. Dus ik ben lang blij met een kopie. Geweldig. Dankjewel. Nou, graag gedaan. U hoorde Emmy Colau in gesprek met Annabel Cuperus, de gids en coördinator Stephanie Metsenmakers. Verslag deed zij van de speciale Alzheimer rondleidingen in het Van Abbe Museum te Eindhoven en in het Stedelijk. In de jaren negentig had je zo'n band, Pavement was dat. Snel uit elkaar gegaan, alweer veertien jaar geleden. Maar toch een band die volgens sommigen legendarisch is gebleven. Stephen Malkmus, Steven Malkmus moet ik zeggen. Een van de twee zanger gitaristen van die band. Die heeft nieuwe muziek gemaakt samen met de band The Jigs. En vorige week verscheen de cd Wig Out at Jack Bags. U hoort het nummer J-Smooth. Jay Smooth van Stephen Malkmus en de Jigs van het album Wig Out at Jackbags. U luistert naar de VPRO, naar Nooit meer slapen. Als er ergens veel over geouwe hoerd wordt, dan is het wel over eten. Wat gezond is, wat niet gezond is, wanneer je moet eten... wat je wel, wanneer, in combinatie met wat moet eten. Over al dat soort um, fabeltjes heeft Huibstam een boek geschreven... Eetsprookjes, en daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar eerst gaan we vragen wat mensen door de nacht heen helpt. Als je de tocht aanvaardt naar Ithaca, wens dat de weg dan lang mag zijn vol avonturen, vol ervaringen. Dit is het uh, gedicht Ithaca van uh, Cavafis... vertaald uit het Grieks door Hans Warren en Mario Molengraaf. Ithaca is nu de, de woonplaats van uh, Odysseus, die uh, tien jaar lang uh, rondsvierf op weg naar huis. En uh, ja, je kunt je afvragen... had hij niet uh, sneller de weg naar huis kunnen vinden? En je kunt je ook afvragen... wilde hij eigenlijk wel echt naar huis als hij zo lang overdeed tien jaar lang rondzwerven na de Trojaanse oorlog. Wens dan dat de weg lang mag zijn, dat er veel zomermorgens zullen komen... waarop je met grote vreugde en genot zult binnenvaren in onbekende havens... pleisteren in Fonitische handelsteden om daar aantrekkelijke dingen aan te schaffen... van paromoer, koraal, barnsteen en ebbenhout. Ook opwindende geurstoffen van alle soorten op windende geurstoffen, zoveel je krijgen kunt... dat je talrijke steden in Egypte aan zult doen... om veel, heel veel te leren van de wijze. Nou, het is een vrij lang gedicht, het is eigenlijk een advies. Um, als je het heel banaal samenvat, dan staat er... het gaat niet om uh, de bestemming, maar het gaat om de reis. Eigenlijk een beetje een, uh, een uh, tegeltjeswijsheid, zou je kunnen zeggen. Maar omdat het zo mooi beschreven is ga je het ook echt geloven. En het is op heel veel manieren uh, uh, ja, toepasbaar. Het gaat over het leven zelf, zou je kunnen zeggen. Van de, uh, zorg dat je gewoon een mooi leven hebt... en uh, let niet al te veel op uh, het einde der, van je leven. Maar je kan het ook heel klein zien. Van als je, uh, je moet soms een, een Ithaca hebben, een, een, be, een bestemming... om uh, op pad te gaan. En zonder die Ithaka kom je nooit in beweging... Dus je moet, zo, zo lees ik het, je moet af en toe dingen verzinnen, uh, bestemmingen verzinnen, om, uh, om te zorgen dat je een reisje maakt. En dat kan ook zijn, uh, ik ga een pakje sigaretten halen in Parijs, bij wijze van spreken. Omdat je nu eenmaal een... Uh, het pakje sigaretten is dan Ithaca. Je bestemming, je reisdoel, maar het stelt helemaal niks voor natuurlijk. Je kunt het pakje ook om de hoek halen, maar het gaat om de reis. Houd Ithaka wel altijd in gedachten. Daar aan te komen is je doel. Maar overhaast je reis in geen geval. Het is beter dat die vele jaren duurt. Zodat je als een oude man pas bij het eiland het anker uitwerpt. Rijk aan wat je onderweg verwierf. Zonder te hopen dat Ithaka je rijkdom schenken zal. Ithaka gaf je de mooie reis. Was het er niet, dan was je nooit vertrokken. Verder heeft het je niets te bieden meer. Ik was 19 jaar en ik studeerde klassieke talen in Leiden. En uh, dat is een heel keurige uh, studie. Maar er was een, uh, een docent... die een beetje een, een, een uitzondering was in die uh, wereld van uh, groene corderoide broeken. Die heette Ilja Leonard Pfeiffer en die, uh, die werd later uh, dichter en schrijver en essayist... maar die was toen nog gewoon uh, docent aan de universiteit. Hij gaf een college over Homerus, over de, de Odyssee. En zijn, uh, zijn, zijn, zijn, zijn les was dat, dat Odysseus dus helemaal geen haast had om naar huis te gaan... en dat er in, de, in het verhaal, zoals Homerus dat vertelt... allerlei kleine signaaltjes zitten, dat je kunt zien dat... dat ze, uh, Odysseus eigenlijk een bedrieger is die uh, helemaal niet naar uh, Penelope terug wil. En, uh, en tijdens het college, het hoorcollege... Uh, gaf, deelde hij een velletje uit met, uh, aan iedereen... met het gedicht van uh, Kafavis erop, Itaka. En dat was eigenlijk hoe ik die poëzie leerde kennen. En sindsdien uh, ben ik hem veel vaker gaan lezen. En uh, dit gedicht is uh, zeker die passages over... van wens dat de weg dan lang mag zijn... dat er veel zomermorgens zullen komen... Waarop je met grote vreugde en genot zult binnenvaren in onbekende havens. Het is een soort pleidooi in om het leven heel groot en avontuurlijk te leven. Uh, nou ja, en als je een 19-jarig studentje in Leiden bent, dan, dan zijn er natuurlijk woorden die je eigenlijk uh, heel hard nodig hebt. Want Leiden is natuurlijk niet zo heel avontuurlijk. En ik, ik, wilde, ik wilde weg, ik wilde uh, op reis gaan. En dit gedicht heb ik gelezen als een soort aansporing om uh, naar onbekende havens te gaan. En dat kon je ook op metaforisch natuurlijk zien. Um, maar ja, het is... Het is... Ik ben ook, uiteindelijk ook veel meer gaan reizen. Niet alleen door dit gedicht natuurlijk. Maar dit was wel een soort motto. wat ik, wat je, of Een soort uh, credo. Vind je het er wat pover? Itaga bedroog je niet. Zo wijs geworden... Met zoveel ervaring zul je al begrepen hebben wat Ithaka's beduiden. Ik denk ook vaak aan dit gedicht. En uh, een van de manieren waarop het mij in beweging heeft gezet, ik vind dat dat de, trouwens de, het keurmerk is voor wat literatuur is, is: zet het mensen in beweging. Laat het, uh, uh, en in, de, in de meest letterlijke zin ben ik op reis gegaan naar Egypte. Uh, naar het, uh, het huis waar Cavafis woonde, in Alexandrië. Uh, anderhalf jaar geleden was dat. En ja, ik ben min of meer op de, op de Bonnefoy daar naartoe gegaan. Uh, het was wel een beetje spannend, want uh, ik ken daar helemaal niemand. Dus ik uh, ben gewoon naar, naar Cairo gevlogen... en toen een treintje gepakt naar Alexandrië en daar uitgestapt en rond gaan lopen in, dat, in, uh, in de binnenstad daar tot ik in een steegje kwam waar uh, dat huis dan zou moeten zijn. Uh, er is nu een klein museumtje gevestigd. Ik heb eventjes in het gastenboek geneusd... en daar zag ik dat er om de drie dagen of zo één iemand langskwam. Maar er zit wel de hele dag een, een portier... die in, uh, in krakkemikkig Engels een uh, soort Wikipedia-lemma voorlas... over cafavies en alle feitjes gaf. Maar toen zei die, van, uh, die portier van... Kun je, uh, wil je even gaan zitten, wil je een sigaretje roken? En... Uh, toen begon hij allemaal vragen te stellen aan mij. En op een gegeven moment kwam hij met de vraag. Uh, of het waar was dat in, in Nederland, waar, waar ik uh, woon. of dat daar de zon uh, nooit ondergaat. Hij had zoiets gehoord. Enfin, we hebben het over heel veel gehad, behalve over, uh, over de grote dichter. Uh, en toch vond ik het grappig om daar geweest te zijn. En dat was dat museumtje, wat eigenlijk niet zoveel voorstelt. en wat totaal niet de. De reiswaarde zou je zeggen, is ook een, vorm van, is ook een soort Ithaca. Een bestemming die, uh, die, die, die, die als excuus dient om op reis te gaan. En ik vind, uh, je moet zoveel mogelijk in je leven excuses verzinnen... om uh, in beweging te komen om op reis te gaan. En, uh, nou ja, uh, naar Alexandrië gaan voor een, een, een, een lullig museum, Dat is, ook wel een mooie, een mooie manier om dat toe te passen. Dat komt allemaal door dit gedicht. Uitelijk. U hoorde schrijver en columnist Arjen van Velen... die ook een essaybundel heeft gemaakt. En hier een plaatje van een kat... en andere ongerijmdheden van het moderne leven. We hebben haar al eerder gedraaid. Sharon Jones met haar Dap Kings. De volkskant schreef over de nieuwe cd Give the People What They Want. Niets nieuws onder de, zoen, onder de zon, maar wel steengoed. En daar hebben ze best gelijk in voor een keer. Now I See heet het nummer. I Sharon Jones en de Dab Kings uit New York. Het nummer heet Now I See en het komt van dat uh, prachtige album. Give the people what they want. U luistert naar de VPRO, het programma Nooit meer slaap op Radio 1. We gaan het hebben over eetsprookjes. Want journalist Huib Stam heeft daar een boek over geschreven met dezelfde titel, Eetsprookjes. En hij brengt in kaart wat voor onzin er over voedsel en gezondheid wordt beweerd. En wat juist wel wetenswaardig is als het gaat over de nieuwe inzichten op dat terrein. En omdat wij nou eenmaal een nachtprogramma zijn... besloot onze reporter Anton de Goede met Huipstam op bezoek te gaan bij een nachtzuster. Want wat eten mensen in de nacht? En hoe ongezond is het eigenlijk om s'nachts te eten en om s'nachts te werken? Luistert u naar een reportage van Anton de Goede. Het Onze Lieve Vrouw gasthuis in Amsterdam. Een ziekenhuis niet alleen met een vriendelijke naam trouwens vaak wordt afgekort tot OLVG, maar ook met een hele goede reputatie. Gelegen in Amsterdam-Oost, vlak naast het Oosterpark. Eigenlijk een beetje misschien wel uit de tijd dat het zo in de binnenstad ligt, maar het is een prachtig nieuw ziekenhuis, hartstikke mooi. En daar zitten we met Elise van Oppenraai. Je bent senior verpleegkundige op welke afdeling? Dit is de afdeling Oncologie en Interne Geneeskunde. Dat betekent dat hier mensen met allerlei vormen van kanker opgenomen zijn. En een paar mensen met bijvoorbeeld suikerziekte of nierinsufficiëntie. Ja, en we zijn hier omdat we met je willen praten over nachtelijk eetgedrag. Nou, senior verpleegkundige, dat doet vermoeden dat je dan een, een, een wat ouder iemand hebt. Maar ik ben nog ontzettend jong. Ja, dat klopt. Het is uh, eigenlijk meer functie als uh, teamleider. Ik ben nu bijna een jaar hier op deze afdeling uh, senior verpleegkundige. Daardoor draai ik wel minder nachtdiensten. Maar hiervoor heb ik zeven jaar lang uh, geregeld nachtdiensten gedraaid. En dat hield dan in dat je in een week onafgebroken s'nachts in touw was? Of zelfs langer? Nee, dat is een ouderwetse gedachte. Het is tegenwoordig zijn er striktere regels. En dat betekent dat je drie of vier nachten achter elkaar draait. Dan een aantal dagen vrij bent. En dan eventueel weer. Maar het is zo dat je in principe één keer per maand maximaal drie tot vier nachtdiensten draait. Nachtelijk eetgedrag, dat was waar we met jou over gaan praten. En de aanleiding daarvoor is een nieuw boek over Gezondheid en Voeding. En het boek heet Eetsprookjes en is geschreven door de journalist Huip Stam. Welkom, Huip. Welkom, dankje. Ook hier in het ziekenhuis op de afdeling Oncologie, Interne Oncologie. Waar gaat het boek Eetsprookjes van jou eigenlijk over? Uh, ik heb proberen te beschrijven wat de bron is van onze kennis... en van ons geloven over voeding en gezondheid. Dus ik geef eigenlijk de context bij onze ideeën over voeding en gezondheid. En waar, waar komt het eigenlijk vandaan? Want je bent journalist. Sommige luisteraars zullen je kennen als filmjournalist. Waarom dit boek? Ja, ik heb uh, in mijn omgeving geconstateerd dat mensen maar wat, maar wat zeggen... als het over voeding en gezondheid gaat. En ik heb uh, altijd nog wel een, een behoorlijke medische en biologische belangstelling gehad. En op een gegeven moment dacht ik gewoon... ik wil gewoon weten hoe dat allemaal precies zit. Uh, dat is mijn aard om dingen uit te gaan zoeken... en precies te willen weten hoe de dingen werken. Dus ik ben... Uh, een aantal jaren geleden met dit boek begonnen, dus met serieus researchen... wat er allemaal waar is van wat wij denken te weten over voeding en gezondheid. Ik zie Elise kijken van, ja, het lijkt me wel interessant. Uh, ja, zeker lijkt me interessant. Ik moet uh, bekennen dat wij in het ziekenhuis in de nachtdienst qua eten... Ik vroeg een paar collega's van, uh, nou, wat, uh, wat, eten jullie, wat eten jullie zo aan? wat weet ik van mezelf? Toen zeiden de meesten, nou ja, snoepen is toch ook altijd wel een van de eerste aangelegen dingen die in de nachtdienst snel gebeurt. Snoepen, heb je boek ook over snoepen? Ja, dat gaat zeker over snoepen. Snoepen moet je niet doen, hè? dat is kort. Uh, ja, het, het uh, kijk, het, het opmerkt, ik, ik schrijf er overigens niet in, over in mijn boek... Uh, over, over nachtelijk eetgedrag, uh, terwijl het wel eigenlijk heel erg belangrijk is. Want het, het dag- en nachtritme van de mens... dat is eigenlijk een van de grootste impulsen van buitenaf... op eigenlijk elk uh, levend wezen op aarde... bepaalt ook uh, hoe je lichaam met voedsel omgaat... En, uh, nou ja, daar moet je dus ook min of meer aan gehoorzamen... Uh, als, als, als mensen om overdag te eten en, en s'nachts eigenlijk niet te eten. Nee, je hebt gezegd, ik, uh, ik vind het zo'n goed thema... en het was bijna in mijn boek beland, want ik had daar heel graag over willen uitweiden. En als je maar een beetje googelt over voeding en over werken in de nacht... dan kom je inderdaad schrikbarende dingen tegen. Ik zag bijvoorbeeld op de website van de Nederlandse Politiebond... als je googelt, kom je daar... Uh, Snachtswerken werken geeft bij vrouwen mogelijk een hogere kans op borstkanker... en bij mannen op prostaatkanker, Elise van Opperij. Bekend? Ja, je zit gelijk. Ja, het is knikken. Ja, zeker is mij dat bekend. Daarom zijn de regels ook veel strikter geworden. En uh, net als, zoals je net al zei, is het dan de hele week op en de hele week af. Dat is dus niet meer vanwege uh, nou, dit soort berichten. Uh, daarnaast weet ik dat er ook onderzoeken lopen... bijvoorbeeld op de intensive care met speciale lampen... die dus daglicht na om te kijken van nou in hoeverre zou dat dus dit soort kansen verminderen. En werken in de nacht, heb je het dan over werken tot... Kijk, we hebben een presentator van het programma waarvoor we dit opnemen. Nooit meer slapen. Die man die werkt vijf dagen in de week. Tussen twaalf uur s'nachts. En het programma duurt tot twee uur. Dus voor half vier ligt hij niet in zijn bed. Noem je dat s'nachts werken? Ja, dat noem ik zeker s'nachts werken. Um, bij ons is het nog ruimer. Wij beginnen om uh, half twaalf en werken tot uh, kwart voor acht s ochtends. Uh, en er is geen mogelijkheid tot slapen. Nu worden er natuurlijk zoveel dingen gezegd, juist over kanker. En ja, een uh, mededeling op de website van de Nederlandse Politiebond... Huip, dat is niet iets waar jij als journalist gelijk van zou denken... dat neem ik over voor mijn boek Eetsprookjes. Hoe heb je afgewogen waar jouw kennis vandaan kwam? Wie heb je gevolgd? Wat zegt jouw boek daarover? Nou, even een correctie. Dit had ik heel graag opgenomen in mijn boek... want dat is natuurlijk een mooi blijk van van hoe daar tegenwoordig over gedacht wordt. En ik, ik hoor met, uh, met genoegen dat daar dus strengere regels voor gekomen zijn. Kijk, het, uh, wat ik heb uh, onderzocht, dat is medische literatuur... of, of biologische literatuur, onderzoeksverslagen. Uh, het blijkt dat, dat het lichaam pak een beetje na vijf uur... smiddags, zes uur, smiddags, omschakelt... Uh, niet op, uh, omslag, op opslag van, van voeding van energie, maar op verbruik van energie. Dus op vetverbranding. S'nachts verbrand je het vet dat je overdag hebt opgeslagen. En dat is een, dat is een door de genen aangestuurde klok in je lichaam... Die, die niet alleen zomaar in je hersenen werkt of in bepaalde organen... maar die tot op celniveau uh, werkt en, en waar je dus eigenlijk aan dient te, te gehoorzamen... Het, uh, het, een, een mooi voorbeeld is als je s'nachts om drie uur wakker wordt... om welke reden ook, en je kan niet, de slaap niet meer vatten... dan heb je niet ogenblikkelijk trek... Terwijl je dus al nou, pak een beet vanaf zes uur de vorige avond niet gegeten hebt. Dus dat is al gauw tien uur. Uh, als je wakker blijft liggen, van drie tot vier, om vier uur krijg je trek. Want dan, dan ontwaakt je lichaam en, en past zich dus aan aan het dagritme. En dan begin je weer trek te krijgen. De, dat is een mooie manier om dat bij jezelf uit te vinden. Ja. Elise van Opperij. onderschrijf je deze, deze analyse? Ja, als, als, heb je een medische achtergrond? Ja, natuurlijk heb je een medische achtergrond. Um, ja, maar niet qua voedsel. Uh, ik merk dat wij hier als verpleegkundigen... als we ja, zeg maar met onszelf bezig zijn in de nachtdienst... dan hoor je natuurlijk wel van... Oh, je moet goed fruit eten of je moet gezond eten... en probeer dat snoepen nou te voorkomen... Of Um, nou, ik heb een hele tijd gewoon boterhammen gesmeerd en dus gegeten, rond drie, vier uur, wat Huib net zegt. Want dan begin je inderdaad trek te krijgen. Um, dus ik probeerde wel een soort van ritme erin te krijgen. Daarnaast um, heb ik, of ja, dat hoor ik ook van collega's, dat deed ik zelf ook altijd, om wel gewoon ochtends te ontbijten en s'avonds warm te eten. Dus het is, ik ken eigenlijk niemand die dat helemaal gaat omdraaien. In de zin van dat je dus s'avonds om zes uur soort van gaat ontbijten. Omdat je dan daarna naar je werk zou gaan. En als je dan ochtends om half negen ochtends thuis komt, omdat je dan weer warm zou gaan eten. En enkele keer um, of een collega vertelde wel eens dat hij bijvoorbeeld na de nacht iets nog eens een biertje gaat drinken. He, want dan zou je in je ritme, in het soort avondritme zitten. Uh, nou, de ene collega was dat erg slecht bevallen. En de andere die vond het wel gezellig. Maar ja, zo zijn er wel eens wat van dat soort grapjes die dan... En Huip, jij toch nog even van die belangstelling voor jou... voor dat eten en, en gezondheid. Waar komt die belangstelling dan toch vandaan? Die komt uh, in de eerste plaats van het observeren van de medemens. Wat de medemens allemaal naar binnen propt... en uh, uh, denkt dat dat geen kwaad kan. Dat, uh, ja, dat begon eigenlijk uh, toen ik verhuisde... Uh, in, naar een appartement tegenover een VMBO-school... waar ik de leerlingen in de pauze uh, naar de Albert Heijn om de hoek zag lopen. En die kwamen allemaal terug met grote zakjes chips en blikjes uh, energy drink. En een boterhamzakjes die gooiden ze in, in de bosjes. En ik dacht, ja, dat kan toch niet gezond zijn. En, en wat mij dus ook opviel was de, het verschil in, in omvang van die kinderen. Kleine kinderen, maar ook hele grote, dikke kinderen en kinderen van 1,80... Uh, nou ja, daar zijn al een paar factoren geschetst... namelijk sociale factoren, uh, uh, een groepsgebeuren... wat volgens mij de belangrijkste factor is in slecht eten, overigens. En individuele factoren, uh, genetisch bepaald, hormonaal bepaald... van hoe, hoe je lichaam het voedsel verwerkt. Nou ja, ik ben daarover gaan lezen... En, en wat mij dus opvalt is dat de voedingsvoorlichting die wij krijgen... van de officiële instanties, zoals het voedingscentrum... die is achterhaald, die loopt minstens tien jaar achter... Nou is het een bekend gegeven dat als iets in de wetenschap uh, ontdekt wordt of, of gepubliceerd wordt... dat het tien jaar duurt gemiddeld voordat dat uh, doordringt. Uh, maar goed, voor zo'n onderwerp als, als voeding en gezondheid is dat redelijk funest, uh, lijkt mij. Ja, de belangrijkste omissie of de belangrijkste vergissing die dat voedingscentrum maakt? Nou, belangrijk, mijn belangrijkste punt is uh, suiker en koolhydraten, snelle koolhydraten. Als je op de website van het voedingscentrum kijkt, dan zie je daar dat het aanbevolen wordt om tussen de 40 en de 70 procent van je energie uh, te halen uit koolhydraten. En dan hebben we het over brood, pasta, aardappelen, uh, rijst. En ja, dat, dat, dat is geen goed advies meer. Dat is uh, de, de, de vele koolhydraten die wij eten, dat is funest voor de gezondheid. Ja. Is hier en daar ook weer wel bekend, Elise van Oppergij? Is dat nieuws voor jou als haar dit zegt? Nee, dat is geen nieuws voor mij. Uh, ik, ik hoor ook van collega's die minderen met brood, minderen met aardappelen. daarvoor in de plaats crackers, yoghurt, muesli, dat soort dingen ja. eten. Maar het punt is natuurlijk wel dat, daar een soort, uh, dat het heel lang duurt voordat zo'n boodschap aankomt. En het nog vooral in brede lagen van de bevolking niet is doorgedrongen. Zie jij aan de patiënten die hier komen? Ik weet, het is voor een verpleegkundige, die, die kan geen informatie over patiënten geven. Want dat ligt heel erg gevoelig met de privacy. Maar je kan natuurlijk wel tendensen waarnemen. En je kan misschien toch wel zien... er komen hier mensen op de oncologieafdeling... waarvan ik vrijwel zeker weet... dan kan je bijna raden dat het komt door slecht eten. Ja, dat... Dat vind ik wel een ingewikkelde vraag. En daarmee sluit ik me zeker aan bij Huip. Want het is altijd wel heel makkelijk om te zeggen... Ja, uh, u eet te veel, u bent te dik, u moet daarmee stoppen. Het is zeker een sociaal gebeuren. Je kunt niet, denk ik, niet altijd mensen zelf de schuld geven... van het feit dat ze ja, uh, dik zijn of zijn zoals ze zijn. Daarmee kun je makkelijk zeggen van ja, u hebt suikerziekte, want u eet te veel. Maar hoe komt dat dan? Hoe komt het dat die mensen uh, zoveel eten? Uh, hoe zijn ze opgegroeid? Met wat voor ideeën? Ik kan makkelijk praten. He, ik, uh, mijn ouders eten gezond. Ik sport. Daar ben ik mee opgevoed. Dus ja, ik ben niet te dik en de kans dat ik suikerziekte krijg is vrij klein. Maar andere mensen niet. En die... Ja, moeten daar misschien. Um, je kunt mensen daar niet meteen één op één op afrekenen. Dat is wat ik er maar mee wil zeggen. En daarom is het misschien juist wel mooi dat er een boek is dat de sprookjes scheidt van de echte onderzoeken en de fabeltjes van de realiteit en de kennis die we hebben. Huip, tot slot: nacht en voeding. Is daar over het laatste woord gezegd of is dat, denk jij nog, een terrein waarop heel veel ontwikkelingen in de komende jaren te verwachten, te verwachten zijn? Want je schetst in je boek ook een soort enorme vooruitgang op het gebied van wetenschap. Waar schuilt hem dat in? Ja, dat schuilt hem uh, in, in twee dingen eigenlijk. Dat, het, het, het genonderzoek en het darmonderzoek, wat, wat uh, technisch misschien nog wel samenhangt. Het genonderzoek, dat, uh, dat legt bloot hoe uh, bepaalde processen in het lichaam beginnen. Hoe ze aangestuurd worden. Dus ook dit bijvoorbeeld, dit, dat idee van dat, dat heet het circadiaanse ritme, het dag- en nachtritme. Dat is genetisch bepaald. En je, je kan dus zo langs in het lichaam aanwijzen welke genenclusters dat bepalen. Uh, dus daar verwacht ik nog veel van, überhaupt van het genonderzoek. En het darmonderzoek, ja, dat, dat is... Uh, dat, gaat, dat brengt ongeveer elke week iets nieuws uh, voort. Omdat nu het mogelijk is om alle verschillende uh, bacteriën van elkaar te onderscheiden. Die hebben allemaal belangrijke functies voor het lichaam. Dus in dat opzicht, uh, nou, dat is heel erg aan de voeding gerelateerd ook. Dus dat, daar gaan we de komende tijd nog meer van horen. Laatste vraag aan Elise van Oppera. Je vertelt aan het begin dat je eigenlijk niet meer in de nacht werkt... maar dat heel lang heel veel gedaan hebt. Mis je het? Soms. Het brengt toch een, uh, zeker met patiënten, een, uh, soms een diepere band of een beter gesprek. Mensen die niet kunnen slapen, uh, dat je nog eens even uh, nou, de stand van zaken met ze doorneemt. Een kopje thee kan brengen. Je hebt over het algemeen veel meer tijd voor de patiënt dan overdag. Ook met je collega's uh, is er een andere band in de nachtdienst dan overdag. Dus wat dat betreft mis ik het soms. Heel erg dank het boek Eetsprookjes, uitgave van De Bezige Bij. En uh, Elise van Oppenraai, dank voor je tijd en voor je aandacht en je moeite. En het ga je goed. Dank u wel. U hoorde Huibstam, schrijver van het boek Eetsprookjes... en mevrouw van senior verpleegkundige aan het Onze Lieve La Vrouwen Gasthuis te Amsterdam... in een reportage van Anton de Goede. Zometeen op uh, Radio 1 kunt u luisteren naar de VPRO met het programma Woord. En uh, Maarten Westerveen, daarin gaat het over uh, dieren. Je kan het horen. al horen, het, uh, ja. 100% dieren. Vijf uur lang dieren, fabeltjeskrant, dieren zelfmoord, dieren, dieren, dieren. Dus als je niet van dieren houdt? Heb je een probleem, vijf uur lang. Vijf uur lang een, een gigantisch probleem. Nou, dat zometeen in het programma Woord. Nooit meer slapen is aanstaande maandag weer. En volgende week de hele week. Ik wens u nog een hele goede nacht en een uh, mooie dag morgen.